8 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. In Californië zijn omwonenden van de hoogste dam van de Verenigde Staten... opgeroepen om het gebied zo snel mogelijk te verlaten. Door de vele regen is de Oroville-dam zo beschadigd dat overstroming dreigt. Het is nog onduidelijk voor hoeveel mensen het evacuatiebevel geldt. Volgens persbureau Reuters wonen er in de directe omgeving 130.000 mensen. De regering op Curaçao is na anderhalve maand al gevallen... Twee leden van Pueblo Soberano, de partij van de vermoorde politicus Helmin Wiels... hebben hun steun aan de regering Koeiman opgezegd. Daarmee is de coalitie de nipte meerderheid van één stem kwijt. De premier heeft het parlement inmiddels ontbonden. 28 april zijn er nieuwe verkiezingen. De drie Nederlandse marineschepen die in 1942 vergingen op de Javazee... zijn inderdaad geborgen van de zeebodem. Door wie dat is gedaan is nog niet duidelijk... blijkt uit onderzoek van Nederlandse en Indonesische experts. Eind vorig jaar ontdekten Duikers dat de wrakken er niet meer lagen. Mogelijk hebben bergingsbedrijven ze gesloopt om ze als oud-ijzer te verkopen. Adele is de grote winnaar van de Grammy Awards, de Amerikaanse muziekprijzen. De Britse was vijf keer genomineerd en won ze allemaal... onder meer voor beste solo-optreden, beste single en beste album. Beyoncé was negen keer genomineerd en zij won twee awards. Verder greep het Koninklijk Concertgebouw Orkest naast een Grammy... In de categorie beste orkestrale uitvoering won het Boston Symphony Orchestra. De vorig jaar overleden David Bowie won postuum vijf awards... voor zijn laatste album Black Star. La La Land is de grote winnaar geworden bij de Britse filmprijzen, de BAFTA's. De musicalfilm kreeg onder meer de prijs voor beste film en beste actrice. La La Land was genomineerd in elf categorieën en won er in totaal vijf. Beste acteur werd Casey Affleck voor zijn rol in Manchester by the Sea... Het weer, de zon schijnt vandaag volop. Het wordt 4 graden in het noorden, mogelijk 8 graden in het zuiden. Vooral vanochtend is het door de stevige oostenwind en lage temperaturen erg koud. Ook morgen en woensdag zonnig, hogere temperaturen. Woensdag kan het in het zuiden 15 graden worden. De DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. In de Randstad is de meeste vertraging op de a A6 van Lelystad naar Muiden. Tussen Lelystad en Almere Buiten-Oosten. 9 kilometer en een drie kwartier vertraging. Het is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is al een tijdje dicht. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht. 7 kilometer door een aanrijding. Alle rijstroken zijn er wel weer vrij. En op de A27 Breda-Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Industrieterrein avelingen 10 kilometer. Daar heb je 20 minuten vertraging. De N4.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 Van Zandvoort op zaterdag bij CMW. En terwijl Zweekramer Kramer met zijn 10 kilometer op die moment bezig is tijdens het WK-afstanden, zeggen wij Zandvoort een goeiemiddag. Als eerste naar het nieuws en weer van twee uur Rodier Mai De Amsterdamse groep die in de jaren 80 heel veel hits scoorde, waaronder deze single, History. Ja, hij zit weer tegenover mij. Hij is blauw vandaag. <laughs> hij is blauw. Goedemiddag, Albert Jan, en goedemiddag, luisteraars. Welkom. Goedemiddag, luisteraars, kijkers. Uh, goedemiddag, Rob. Ja, welkom wederom op deze Zandvoort op zaterdag-uitzending... van uw enige echte lokale omroep ZFM. Uh, we hebben weer een vol programma, ondanks het feit dat er niet gevoetbald wordt. Want uh, de, de voetbalwedstrijden zijn afgelast. SV Zandvoort zou thuis spelen tegen UNO. Maar de weersomstandigheden zijn dermate dat dat allemaal is afgelast. Wat gaan wij dan wel doen, in ieder geval de komende tijd? Nou, ik ben benieuwd. Ja, nou, we zijn in blijde verwachting van de aankomst van Ton Ariesen. Want die gaat ons dus even bijpraten over de muziekfestivals. Vorig jaar hadden we een zestal prachtige muziekfestivals in Zandvoort. En we zijn echt graag benieuwd hoe het de komende jaren eruit gaat zien... wat betreft de muziekfestivals in Zandvoort. Verder hebben we natuurlijk rond de klok van half vier het vaste item... de evenementenagenda. Dus houd u pen en papier bij de hand... want er is weer dus van alles te doen in en rondom ons prachtige witte dorp Zandvoort. Blijft het zo, wordt het beter? U, u hoort het allemaal rond de klok van half drie... tijdens het enige echte Zandvoortse weerbericht. Het dier van de week, vooralsnog hebben we Herbie nog in de aanbieding. Maar het kan wellicht daar nog verandering in komen. Maar dat rond de klok van half vijf, het dier van de week. En vooralsnog, Herbie in de aanbieding. Het gedicht van de week, ja, waar kan het anders over gaan dan over de uh, 14 februari? Hè? Valentijnsdag. Oh ja, oh ja. Ja. We hebben een hele prachtige, mooie Valentijnsgedicht. En dat uh, natuurlijk rond de klok van kwart voor vijf. Verder natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Kwart over vier. Pit Report, want er is vooral allerlei nieuws... Vanuit uh, de Pitstraat en dan hebben we het over de Formule 1. En uh, natuurlijk hebben we ook nog sportkort. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur... Uh, uw radio aan te laten staan op uw enige echte lokale zender ZFM. Wij zeggen nogmaals een hele goeiemiddag. En wil je een kijkje nemen in de studio van ZFM? Dat kan eenvoudig, hè? Ga gewoon even naar www.zfm-live.nl. Www en kijk live mee tijdens Zonvent op zaterdag. En we zijn helemaal heel vrolijk vandaag met In The Mood for Dancing. de Nolan Sisters en In The Mood For Dancing. En wat waren we blij, hè, robert wel met de overwinning van het uh, CFM-team. En, en vooral trots op ja, het CFM-team. Ja, en die ja. gaan morgen lekker smikkelen bij een restaurant hier in uh, Zandvoort. Aan DC-straat, jawel. Nou, het is uh, winter buiten, dus uh, als je naar buiten gaat, pas op. Het kan uh, zo hier en daar glad zijn. Here is the weekend, and I feel it coming. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. Feel that body shape.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 Het weekend altijd enorm goed hè? Begint al op, uh, vrijdagmiddag tussen 3 en 5 uur. Dan hoor je de 40 beste plaat van Europa in de Euro Breakdown, oftewel de EBD. gepresenteerd door collega Morius Milder. En ook dit was weer een plaat uit onze eigen Europese hitlijst. I feel it coming, de weekend, tezamen met uh, Daft Punk. Nou, Ton is nog niet gearriveerd. Waarschijnlijk uh, even uitgegleden over de sneeuw of zo. <lacht> he? Kan gebeuren, een, maar... Een slippertje. Een slippertje. <lacht> oh, ton heeft een slippertje. <lacht> nou, bij deze, uh, ja, het zoveel nieuws in het kort dan. De Zandvoort is aangehouden. De politie heeft na de ontdekking van een hennepkwekerij... in een uh, uh, loods in het Friese Oosterwolde... twee aanhoudingen verricht. Dat meldde de website Friesland Actueel. Bij de aanhoudingen zijn verdachten... Beide, beide aangehouden verdachten zijn Zandvoorters. Een 49-jarige Zandvoorter werd afgelopen dinsdag in Zandvoort aangehouden. Een dag later werd in Oosterwolde een 48-jarige inwoonster... van onze woonplaats ook aangehouden. Naast de twee aanhoudingen werd onder andere beslag gelegd... op een motor en uiteraard de loods. Bij de politie was informatie binnengekomen... dat in een loods aan de ploeggang mogelijk een hennepkwekerij zou zitten. Alle reden om nader onderzoek te doen. Afgelopen dinsdag werd besloten om een inval in de loods te doen. Al snel ontdekten de, agenda, de agenten een zeer professionele hennepkwekerij... met ledverlichting. Dit type verlichting wordt niet of nauwelijks nog aangetroffen... bij ontruimingen van, kwek, van kwekerij in Noord-Nederland. Al dus de website. De 300 planten en alle apparatuur werden in beslag genomen. De aangehouden zandvoorter is eigenaar van de loods... Het sterke vermoeden bestaat dat er in de loods over een langere periode hennep is gekweekt. Reden voor het onderzoeksteam om in het kader van het afpakken van crimineel vermogen beslag te leggen op de motor van het merk Harry Davidson. En de loods, beide verdachten, zaten om bij het ter persen gaan van dit bericht nog vast. Aanrijding. De politie is nog op zoek naar de bestuurder... van een personenauto die op vrijdagavond betrokken... raakte bij een verkeersongeval aan de Glipperweg in Heemstede. De identiteit van de bestuurder is bekend. Omstreeks half elf reed het de verdachte in een personenauto... over de uh, Glipperweg. Hier raakte hij aan de zij, uh, rechterzijde van de weg de trottoirband. De bestuurder raakte de macht over het stuur kwijt... raakte in de slip en raakte in de berg. Drie lantaarnpalen uh, verder waarvan er eentje afbrak en ontwortelde de twee te komen. De auto had uit, kwam uiteindelijk op de rijbaan tot stilstand... en volgens getuigen verkeerde de bestuurder onder invloed van alcohol. De bestuurder van de auto bleef niet op de plaats van het ongeval... maar werd korte tijd later opgehaald eh, door een andere auto... en hij kon nog niet worden achterhaald. Uh, op, de, op het moment dat dit persbericht ter persen ging. De politie stelde natuurlijk daarop een onderzoek in. Dus uh, niet door de gladheid? Niet door de gladheid. Waarschuwingsborden okay. herten langs toegangswegen... Langs de twee toegangswegen in Zandvoort plaatsten de gemeente waarschuwingsborden voor rondlopende herten. De eerste borden staan inmiddels op hun plek. Veel Zandvoorters vinden dat niet voldoende om de veiligheid op de wegen te verbeteren. De damherten lopen namelijk al de hele winter door het dorp. Boswachters jagen momenteel de herten op de herten in de duinen om het aantal drastisch te verminderen. Maar voorlopig zullen de herten het nog niet uit het dorp weg te denken zijn voor- en tegenstanders van de jacht op de herten zien... dat de verkeersveiligheid in het dorp onder de struinende herten leidt. Burgemeester Nick Meijer meldde aan RTVNH... dat het, uh, uh, het, het worden nog overschat. Dus de, de, de invloeden van die borden worden overschat. Na drie keer kijk je niet meer op het bord. Maar goed, de vooralsnog... De borden staan er, maar of het nou iets gaat helpen, dat zal de toekomst uitwijzen. Nou, ze vallen in ieder geval wel op. Ze vallen wel op, zeker, Jazeker, ja. jazeker. Tot zover het zoveel uh, nieuws na te lezen, ook op onze eigen CFM-app.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 De nieuwe single van Bruno Mars hoorde je. Dat allemaal op de zaterdagmiddag bij CFM. Ik zit ondertussen met één oog naar de WK-afstanden te kijken, uh, Albert-Jan. En wat gebeurt daar tijdens de 10 kilometer? Zinderend. Zinderend, hè? Zinderend. Ja, Jordi Bergsma rijdt 2,4 seconden sneller dan onze Sven Kramer. Oh jee. En hij is richting wereldrecord aan het uh, schaatsen. Dus uh, dat belooft nog wat de laatste vijf rondes. Dus we dus zitten met één oog naar de tv en één oog naar de radio te luisteren. Nou, we houden het uh, in de gaten voor je uiteraard. Uh, blijf daarvoor luisteren naar CFM. En nu het nieuws over de babbelwagen. Ja, want op 18 maart. Maart wordt in Hotel Faber aan de Kostverlorenstraat 15 weer een gezellige avond georganiseerd door de Babbelwagen. Dit keer met een digitale presentatie, een Zandvoortse quiz en een rondje dorp. De avond is alleen toegankelijk met een toegangsbewijs van 5 euro per persoon. Dit is inclusief twee consumpties geldig op de avond van de voorstelling. En de kaarten kunt u uiteraard weer bestellen bij het bekende adres Marcel Meijer... of via info Infobabbelwagen.nl op 18 maart, Hotel Faber. Wederom een avond van de babbelwagen. En CFM weerbericht voor de komende dagen. Dus lekker blijven luisteren naar je eigen lokale radio. CFM Sanford. Met 24 uur per dag muziek en informatie. Ook op deze winterse dag. Hè? Dus mocht je nog naar buiten gaan en naar buiten moeten pas op. Want er kan zo hier en daar best wel wat gladdigheid plaatsvinden. Zo dadelijk meer over het weer. I don't really wanna lose you, but I don't want you to close. Turn me over to the hands. Ja, echt een plaat uit de piratentijd. Jawel, toen je nog illegale radiostations had. In het oosten zijn ze er nog wel, hoor. Maar ja, hier in het westen eigenlijk helemaal niet meer, hè. Zijn we allemaal lokale radio geworden. Bij deze CFM Zandvoort. Met de zingel van Colonel Abrams en Trapped. Nou, we lopen goed op tijd. Het is precies half drie. Tijd voor het weerbericht. Wat een wit is weer vandaag en blijft dat zo, uh, Obertjan? Het is op deze zaterdag over het algemeen bewolkt... en uit die bewolking valt af en toe wat lichte, smeltende sneeuw. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit het noordoosten... en de temperatuur stijgt naar maximaal 2 graden boven het vriespunt. Voor het gevoel is het weer enkele graden onder nul. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt... en is er aanhoudend kans op wat sneeuw. De temperatuur delt naar waarde van omstreeks de min 2... en de kans is dan ook groot dat het morgenochtend wit is... Morgen is het bewolkt en aanvankelijk valt er nog wat lichte sneeuw. Vrij snel wordt het droog en vooral in de middag komt ook de zon tevoorschijn. De matige en aan zee vrij krachtige oost- tot noordoostenwind voert nog altijd koude lucht aan. Met een middagtemperatuur van hooguit 2 graden. En tot slot, na morgen is het prachtig weer met volop zon. In de nacht vriest het aanvankelijk nog licht. Maar overdag loopt de temperatuur steeds verder op... naar uiteindelijk een graad of negen aan het eind van de week. Zo, wat Aldus een verschil. Houders Rico Schreudel. En Wil je het weer nalezen, dan ga je naar www.ricoweer.nl... of kijk ook eens op www.meteopagina.nl En hier is Ralph McDell.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 De streets of London. Nou, je merkt het uh, waarschijnlijk al de afgelopen weken. Wij zijn bezig met een luisteronderzoek voor ZFM. En uh, ja, degene die het uh, georganiseerd heeft zit nu uh, bij ons uh, in de studio. Goedemiddag Fabien, welkom. Goedemiddag allemaal. Hallo, leuk dat je er bent op deze zaterdagmiddag. Leuk om hier te zijn. Ja, zeker. Het is goed, dus uh, ik heb er zin in. De kijkcijfers schieten nu omhoog. Waarschijnlijk. www.cdv.live.nl Hallo, hallo. Ik ben ontzettend blij nou, uh, nou even face-to-face -face te ontmoeten. Want uh, we zijn inderdaad al een poosje bezig met het luisteren En ik... Zelfs zo vrij geweest om daar een luister- en omgevingsonderzoek van te maken. Mm -hmm. uh, even een stukje geschiedenis. Uh, op een gegeven moment kwam CFM bij jou om te vragen: van, uh, Wil jij voor ons een luisteronderzoek doen? Klopt, ik ben uh, in 2015 afgestudeerd uh, uh, bij een Holland-Haarlem. Ik heb de opleiding Media- en Entertainment Management gedaan. En ik heb destijds mijn afstudeeronderzoek bij uh, Haarlem 105 gedaan, de lokale omroep. Ja. En er um, nou, kwam naar voren dat ik ontzettend veel raakvlakken zag tussen het gebruik van online media... en hoe een lokale omroep uh, eigenlijk functioneert in het medialandschap. Um, dat onderzoek is toen best wel breed uitgemeten in de media. En uh, we hebben daar een heleboel onderzoeksresultaten naar voren weten te halen die ook praktisch inzetbaar zijn. En um, nou goed, dat onderzoek uh, is natuurlijk bij iedere lokale omroep te doen. En ja. zo ook bij Zandvoort FM. Om natuurlijk te achterhalen van hoe kunnen we een brug slaan uh, tussen de luisteraars. En uh, ja, daarmee de lokale omroep en de gemeente. Ja, er zijn een heleboel uh, uh, uh, uh, instanties die je nu in, in één zin uh, mm -hmm. uh, noemt. Um, het algemene woord wat steeds weer terugkomt is online media in jouw, uh, jouw verhaal. Klopt. Ja. En daar betrek je de gemeente in, daar betrek je dus de lokale omroep in... en de inwoners betrek je daar ook in. Uh, kan je even in het algemeen voor de, de luisteraars... het belang uitleggen van online media in, in verband met een lokale omroep? Nou goed, ik zie het Pardon. als volgt. We hebben uh, twee partijen. We hebben de inwoners van Zandvoort. Yeah. De mensen die naar de radio luisteren uh, en televisie kijken. Maar we hebben ook de overheid. En die moet zorgen, middels de lokale media... Dat mensen uh, informatievoorziening krijgen, een stukje amusement voor ieder wat wil, uh, uh, de mogelijkheid tot ontplooien, democratie. Er zitten allerlei richtlijnen in vanuit de overheid die de lokale omroep dient te bewerkstelligen. Daar krijgen ze natuurlijk geld voor uit belastingspotten en dergelijke, om zo voor de inwoner. Uh, ja, een nieuwsvoorziening te voorzien, um, maar ook dingen te organiseren. Uh, denk hierbij aan dat mensen met elkaar in contact komen. Dan komen we op sociale cohesie, dat zullen we later nog even toelichten... wat dat begrip precies inhoudt. Yeah. Um, in ieder geval, de lokale omroep is een, een, een perfecte schakel... tussen de overheid en de burgers. Uh, ze zien wat er op lokaal gebied gebeurt. Ze horen uh, een heleboel. En ik denk dat online media daarin uh, het speelveld is... Dat is de grote vissenkom waar zowel de inwoners zitten... met hun smartphone en hun laptop... maar ook wij, uh, waarin we nieuws maken, creëren en uitzenden... Uh, zitten in die vijver. En om dat duidelijk te krijgen van waar is er nou behoefte naar... wat willen mensen weten... Ja. Um, is online media een uitstekende tool om dat naar voren te halen. Een, helder, uh, of een, een, een, een uh, mooi voorbeeld daarvan zijn bijvoorbeeld de hertenproblematiek hier in Zandvoort... Ja. Um, als er een, bijvoorbeeld een platform zou zijn waarbij uh, mensen als vrijwilligers zichzelf aandienen om uh, de herten bij elkaar te houden. Dus heb ik bijvoorbeeld een item gezien op televisie dat er een, een heer hot, is. Hot item, ja. Ja, hier in Zandvoort uh, die het zich enorm aantrekt uh, uh, om de herten bij elkaar te houden. En in ieder geval ervoor te zorgen dat ze geen gevaren, uh, meer gevaar vormen. Um, middels zo'n platform kun je dat bijvoorbeeld signaleren. Er zijn herten, ik zie ze daar lopen en uh, um, wilde iemand op af... om die beesten bijvoorbeeld terug te brengen of iets dergelijks. Maar denk ook aan een loslopende herder die ik, uh, ik denk twee maanden geleden... achter een Zandvoort Noord aantrof. Hij had een halsband om. Ik denk, dit beest moet van iemand zijn. Nou, wat ga je dan doen? Je gaat naar Facebook, je bent Zandvoort als. Tenminste, dat, ja, daar denk ja, ik dan aan. Een hele populaire Facebook Ja, dat is dus eigenlijk uh, een, precies eenzelfde platform, ja. maar dan onder de noemer van Facebook. En ik ben van mening dat uh, de lokale omroep Zandvoort FM prima in staat is. om zo'n dergelijk platform op poten te zetten. wat dus enkel bedoeld is voor de uh, Zandvoort er zelf. En uh, daarmee dus het bereik ook op lokaal niveau houden. Allereerst, je bent naar die website gegaan... Van, je voelt je Zandvoort er als... is die weer bij zijn baasje teruggekomen? Nou, ik heb ook andere hulplijnen ingeschakeld. Ja. Uh, destijds, ja, want ik ging dus denken van... nou, wat kan ik doen? Uh, ja. uh, ik heb vervolgens ook de dierenarts hier in Zandvoort gebeld... Uh, met de mededeling van dit en dit, wat kan ik doen? Want ik heb het al, je bent Zandvoort als... maar daar heb ik nog geen reactie op of iets... Um, zij is toen voor mij gaan bellen met de lokale politie en brandweer. Die hebben weer uh, ook schijnbaar een nummer uh, waar ze naartoe kunnen bellen voor onderling contact. En toen bleek inderdaad dat een man uh, aangifte, of tenminste, die had melding gemaakt van zijn hond die vermist was. En zo kwam het via de dierenarts weer terug. En ik werd netjes ook teruggebeld met het bericht dat 20 minuten later de hond uh, was opgehaald. Het is een prachtig voorbeeld hoe online media kan helpen hè, bij, bij het uh, oplossen, zeker informeren van een grote groep mensen met als gevolg, dat hij weer eens bij zijn baasje terug was. Klopt. En wat denk ik ook heel belangrijk is, is dat het laagdrempelig is. Dus dat het uh, kosteloos is en dat het makkelijk toegankelijk is. Nou goed, een mobiel uh, hebben we allemaal op zak tegenwoordig. En ja. ik denk ook dat een hele grote groep al gewoon overal internet heeft of gebruik kan maken van wifi-netwerken. Uh, waardoor je dus ook op locatie uh, dingen kan laten weten. Uh, briljant. Ik ga nu even voor eigen parochie preken, uiteraard. Uh, wat doet CFM op, op, op online media? We hebben uiteraard een, een app... Hè, waar mensen, waar luisteraars en kijkers op, op kunnen. Elk programma heeft zijn eigen Facebookpagina. Dus om hun luisteraars te kunnen betrekken... bij het mm -hmm. programma wat tot stand is gekomen. Nou, voor de rest hebben we natuurlijk ook nog... individuele Facebookpagina, algemene website... Dus uh, als ik dat dan even vertaal waar jij het nou over hebt... Uh, hebben wij als CFM uh, al een behoorlijk uh, online media uh, pakket samengesteld. Ja, nog zit het in het jasje van Facebook. En ik vind ja. dat toch nog beperkend. Je kan denken van, nou, ik kan foto's plaatsen, ik kan video's plaatsen... maar om inhoudelijk over een bepaald punt bijvoorbeeld in discussie te gaan... Uh, ja. wordt alweer lastiger. Um, op het moment denk ik dat er een eigen platform wordt gecreëerd. En dan heb ik het over een simpele website met de naam... Uh, Zandvoort uh, CFM helpt elkaar, ik noem maar even wat. Ja. Um, waar dus enkel dat soort dingen uh, worden besproken. Maar dan moet ik ook denken aan bijvoorbeeld uh, uh, een tuinschaar die ik wil lenen. Ik, heb geen, ik moet de snoeien, maar ik heb geen tuinschaar of uh, dingen... Ik zet het op mijn uh, pagina van mijn lokale omroep... en ik zie vervolgens dat uh, een persoon drie straten verder zo'n ding heeft liggen. En die zegt, kom me maar halen en ik weet waar je woont met de knipoog. Ja. Dat is natuurlijk die, die betrokkenheid op lokaal niveau... wat het dan weer in mijn opinie een stukje makkelijker maakt. Um, maar om zo de zelfredzaamheid van de inwoner te vergroten en de cohesie onder elkaar daardoor ook... Ja, dat woord gebruikte je net in, in het begin van het interview... Ja. om de cohesie binnen Zandvoort daardoor ook nog te vergroten. Ja, sociale cohesie is een heel lastige term. In mijn afstudeeronderzoek ja. heb ik er ook breed literatuuronderzoek naar gedaan. En op een gegeven moment heb ik het zelf moeten afkaderen... naar een paar begrippen waarvoor ik heb gekozen... die in mijn opinie sociale cohesie omhelzen... Uh, nou, ik kan er even een aantal opnoemen. Een, een belangrijke daarvan is vertrouwen. Heb jij vertrouwen in mij als persoon... dan zal de kans op samenwerking... vruchtbare samenwerking toe, toenemen... dan als jij het gevoel van... nou, die Fabienne, ik weet het niet helemaal. Ja, dan gaan we niet zo lekker zaken doen natuurlijk. Dus ik denk dat vertrouwen... Uh, een heel belangrijk punt is. En dat is ook misschien even grappig om aan te halen. Uh, in de enquête is ook een vraag... Uh, gesteld... of men vindt dat mensen in het algemeen te vertrouwen zijn of niet. En ik kreeg eerder ook een reactie van... Goh, wat, wat heeft die vraag nou te maken met, met een luisteronderzoek? Nou, dat is precies het punt uh, waar, ik, waar ik dus hierop inhaak. Als men ervan overtuigd is dat de medemens te vertrouwen is... zal deze ook uh, meer bereid zijn om te gaan samenwerken... om zijn heggenscha uit te lenen, om uh, ja, actie te ondernemen. Dus ik denk dat vertrouwen een heel belangrijk punt is... Uh, als mede participatie. Uh, doe je mee met lokale sportclubs of uh, ben je ja. vrijwilliger voor twee uur? Uh, help jij de buurvrouw mee naar het ziekenhuis uh, brengen... omdat zij zelf uh, uh, niet daar naartoe kan? Uh, maar denk ook aan de uh, gemeenschappelijke normen en waarden. Hoe lang woont iemand al op een bepaalde plek? Dat heeft er ook mee te maken van ben je betrokken bij je buurt uh, of niet... Um, het gevoel van saamhorigheid, voel je je thuis? Dat zijn allemaal indicatoren die erop kunnen wijzen of er sociale cohesie ergens is ja. of niet. Nou, en Dat wilde ik ook eerst in kaart brengen van wat is de stand van de sociale cohesie in Zandvoort. Zijn mensen betrokken bij elkaar of uh, toch meer ja, voor zichzelf, ik, ik uh, en de rest kan stikken. Want die mentaliteit uh, heerst natuurlijk ook. Uh, dat is een hele mooie. Uh, kijk even, Rob, even aan. Zullen we even één plaatje draaien? En dan uh, uh, inhoudelijk uh, ingaan over de vragenlijst zoals je die hebt opgesteld. Ja. ten behoeve van dit luisteronderzoek. Ja, zo, zo. duidelijk meer. Dankjewel. Er een uh, Disco Klassieker, deze van de Macband en Roses are red. Jawel, we gaan weer door over het luisteronderzoek van uh, CFM. Vanmiddag de uh, gast in de studio is Fabien. Ja, Fabien, uh, voordat we het nummer instarten, uh, hadden we het over uh, de, de, de vraagstelling in, in je luisteronderzoek. Mm -hmm. En uh, een van de he, he, he, he, wat jij aan, aan het onderzoeken bent, is de, de, de cohesie, het vertrouwen tussen de inwoners van Zandvoort of is het een ikke, ikke- ikke situatie? De reactie die ik uh, van een aantal mensen heb gekregen uh, in Zandvoort was: van ja, maar dat heb je nu in principe al enigszins uitgelegd: van die vragen, die, oh, hoe gaat het met mijn buurman en hoe gaat het met, uh, ga ik naar de sportschool? Uh, de eerste reactie, en dat was natuurlijk bij meerdere mensen het geval: van uh, ja, wat heeft dat te maken met CFM? Dat heb je nu, uh, nu aangegeven. Uh -huh. Uh, kan je, uh, zonder uh, te diep in te gaan van het aantal respondenten... maar kan je een beetje aangeven welke kant het op gaat? Is, is Zandvoort een ikke-ikke-dorp of is Zandvoort een... Leuke vraag. Uh, <laughs> die, stel je ook, die stel je ook aan iemand die oorspronkelijk uit Arnhem komt. Dus oh, ik, kom, ik kom echt... Uh, ik ben zes jaar na, geleden naar Haarlem verhuisd... en ik woon sinds anderhalf jaar in Zandvoort. Dus ik ben weer van dorp naar de stad... weer naar een dorp gegaan, kwam yeah. ik achter. Ehm... Um, ik moet zeggen dat ik uh, de betrokkenheid, um, misschien ben ik te optimistisch. En had ik gehoopt dat, dat, ja. dat, dat er uh, um, meer over gepraat zou worden. En ook meer qua enquêtes, actieve enquêtes op straat. Uh, ja. Maar daar, daar, ik doe daar nog steeds mijn best voor. Dus ik hoop over twee weken uh, op straat te staan met een clubje mensen. Zodat we ook echt uh, fysiek kunnen gaan enquêteren. Moet daar even een tussenvragen, heb je daar vergunning voor nodig van de gemeente? kijk ook je ton even aan, weet jij dat toevallig? Als je gaat enquateren in het dorp, heb je daar een vergunning voor nodig? Ach, <SSSSSSKSSSSSRI>... ton. <SSSSSSSIBB>... O, dat is dan niet voor onze mede, voor, de, voor Beuving om het uit te gaan zoeken. Ja, dat, goed, maar, bureau, bureaucratische zaken ook ja, zoiets. Ja, ja bureaucratie, dat, ja. dat frustreert een heleboel. Ja, dat, dat, We hebben dat, straks dat ook is nog grappig. Over, ja, nou goed, daar, daar wil ik eigenlijk ook nu wel op inhaken. Want ja. bureaucratie is ook een puntje... wat natuurlijk op een uh, platform naar vogels zou kunnen komen. Op het moment dat iemand hier in de buurt last heeft van een speeltuintje... omdat de vogels daar uh, op gaan zitten en daar een uh, grote wc van maken... ik noem maar even wat... Ja. Uh, uh, en die persoon die wil dat aankaarten. En die gaat op een online platform een item openen. En zeggen van nou kijk deze foto's. Ze schijten de hele boel onder. Ik, ik wil dat huisje hier niet hebben. Ik noem maar even wat. Ja. Dan gaan er drie, vier, vijf, zes mensen in diezelfde buurt. Die ondertekenen dat. En die, die beamen dat. En die zeggen dat ook. Nou met z'n achtersteinen is natuurlijk sterker. Ja. Uh, dan dat iemand weer zelf een brief moet gaan versturen. Naar de gemeente moet gaan. Uh, dat soort dingen. Dus... Ook bureaucratische zaken denk ik dat een, een inwoner... Uh, middels online media ja, uh, een grote speelveld heeft om van zich te laten horen. Ja, en wellicht is dat nog niet in volle doorgedrongen in Zandvoort. Nee, ik denk dat, uh, <lacht> dat, dat de saamhorigheid in de zomer, moet ik zeggen... Uh, ja. voel ik dat wel veel meer... Maar in de winter, ik had echt de eerste winter dat ik hier in Zandvoort was, had ik zoiets van: waar is iedereen? Uh. <laughs> Mooi, hè? Jij denkt, ja. Dat nee, is ja. er veel gehoord. Uh, ja. ja, nee, maar, goed, maar, maar ik is een denk, is anderzijds, uh, als je geïntegreerd bent en je bent ja. opgenomen, dat het dan een, een ja, gemeenschappelijk, uh, een heel leuk en gezellig dorp is. Ja. Dan hoop ik hem de dubbele zak erin gooi. Gooi hem erin. Nou, wat je, wat je, wat je ziet, ik ik kom dan kom, uh, uit uh, Groningen en, uh, en uh, die, die komt treinen en, en in Drenthe. Daar gaat om, in Trenten gaat om zes uur gaat het licht uit en dan is het gebeurd. En dat heb je hier in de, in de winter ook een beetje, mm -hmm. wat jij dus al zegt, dat gevoel wat je dan krijgt. Maar zomers, dat is, dan is het één grote levende... Uh, het heft de boel weer een beetje he, op, Het ja. Heft de boel weer op. Het zijn een beetje, een beetje, een beetje uh, elkaars uitersten. Mm -hmm. uh, vandaar dat je waarschijnlijk ook in eerste instantie een beetje wat terughoudendheid uh, hebt ondervonden... bij het, het, het, het luisteronderzoek en het aantal respondenten uh, wat je daarop hebt gehad. Dus ik... Maar daar hebben we wel een oplossing voor, hè? Want je verlengt, hè? De, ja, de, de, we gaan de, de enquête verlengen. Um, hij gaat tot 1 maart online staan. Dat houdt in dat we dus de hele maand februari de enquête nog kunnen invullen. Ja. Dus ik zeg voldoende tijd om een keertje 10 minuutjes vrij te maken. en toch die enquête te gaan invullen. En nogmaals, uh, enkel, enkele vragen uh, lijken niks ja. te maken te hebben met CFM. Um, toch, ja, ik, ik wil er dieper op ingaan. Ik wil ook nog een keertje terugkomen. Ja, nee, dat bij we deze, gewoon bij Inderdaad, deze. die hele enquête misschien in vraag voor vraag gaan doornemen. is een dat speciale ik... programma van. Ja, dat ik bij iedere vraag kan toelichten van waarom ik die stel... en uh, ja. de antwoorden, wat ze, wat ze zeggen uiteindelijk. Um, ja, misschien is dat een leuk idee. Uh, je zei het in het begin van het interview... Van dat je dit uh, ook, uh, in kader, was dat je ook in het kader van je eindafstuderen uh, opdracht... Bij, ja. bij Haarlem 105 hebt gedaan. Ja. Heb je daar de, de vragen die je nu van mij gesteld krijgt... heb je die in Haarlem ook gekregen? misschien dat het een verschil tussen Haarlem en Zandvoort ja. is... als ik het zo globaal uh, ja. uh, stereotyperend mag noemen. Um, in Haarlem vullen ze hem gewoon in... en die zullen, waarschijnlijk zullen zij gedachten hebben vragen over mijn buren... en het zal wel, ze vullen hem dan gewoon in... Terwijl dan wellicht hier in stand voor toch meer de vraag reist van... maar hoezo moet ik dat invullen? En waarom wil ze dat dan weten? En wat gaan ja. ze met die informatie doen? Ja, ja de, toch wat kleinschaliger. En uh, ja, misschien dat daar het verschil wel in zit. Maar hij is anoniem. Hij is anoniem, ja. Je, als je... Uh, uh, zo maken op de taart is het wel handig om het e-mailadres in te vullen. Kijk, daar, daar Maar je als je, ook al als je niet overstrekt. van taart houdt, kan die gewoon anoniem. Ja, nee, klopt. Maar goed, maar een van de, de, de, de, de reacties was, ja, het gaat, wat, gaat, wat gaat de, de anquetrice of CFM aan wat ik met mijn buurman heb of mm -hmm. niet heb. En uh, dan, dan is ons antwoord ook uh, in het dorp van ja, man, het is anoniem. Ja, dan, vul, dan vul je je postcode niet in en dan, dan krijg je die taart niet. Maar het belang, dat onderschrijven Rob en ik zoals we hier nu zitten... volledig, omdat wij graag inzicht willen hebben van uh, uh, het online media... in verhouding tot de programma's die we hebben. Ja, en, en om even de link te trekken naar wat die vraag eigenlijk uh, zegt... op het moment dat men uh, bereid is om de buren te helpen bij nood... of ja. als jij zelf het gevoel hebt van nou, mijn buren staan voor mij klaar... als ik ze nodig heb, uh, en dat blijkt in jouw hele wijk zo te zijn... Dat zou kunnen betekenen dat als ik bijvoorbeeld iets wil organiseren... dat ik in jouw wijk moet zijn. Want in jouw wijk zitten de meeste mensen die denken... mijn buurman gaat me helpen. Als ik datzelfde evenement of uh, initiatief in een ander uh, stukje zandvoort wil doen... waar de betrokkenheid zeer laag is... waarbij eigenlijk over het algemeen iedereen zoiets heeft van... nou, ik denk niet dat mijn buurman mij gaat helpen... Ga ik toch liever voor jou, uh, jouw beurt. Ja, klopt. Hebt, hoeveel huishoudens hebben we in Zandvoort? Ik weet dat ik zo af moet... <coughs> nou, ik ben blij dat je terugkomt. Hoeveel huishoudens hebben we in Zandvoort? Uh, 17.000 inwoners. 17.000 uh -huh. 17 inwoners. Dan ja. geef ik je dat alvast mee... voor, voor het tweede deel van het de, van de luisteren onderzoek. Van die groep die, eh, huishoudens, mm -hmm. is een, in verhouding een Maar We hebben het over inwoners, toch? Ja, inwoners. inwoners ja. Dit zijn inwoners. Ja. Maar ja. daarvan is in mijn optiek, maar die mag je meenemen in je in mm -hmm. Ik ben ontzettend benieuwd naar, naar, straks, naar het einde van de, van de enquête en je, en je, result, en je, en je uitkomsten daarvan. Maar van die 17.000 inwoners is een relatief kleine groep, procentueel mm -hmm. gezien, is uh, actief binnen Zandvoort. Dan heb ik we hebben wel vrijwilligers natuurlijk, de, de, de, daar draait Zandvoort eigenlijk op. Maar daarnaast hebben we nog een hele grote groep inwoners in Zandvoort... die hier wonen uh, uh, en, en gebruik maken van de faciliteiten... Mm -hmm. maar die niet bij, bij dat procentuele kleine groepje horen. Ze wonen hier wel, ze slapen hier, ze doen hier de boodschappen... Mm -hmm. en dan gaan ze dan weer naar Haarlem of naar Amsterdam voor hun werk. En dan ben ik benieuwd of die mensen nou niet willen integreren... of dat het ze gewoon nog niet gelukt is. Snap, snap je wat ik bedoel? Ja, namelijk... Dus of inderdaad die grote groep of de wil er is... Ja. Of dat die mensen inderdaad zich afzijdig houden. En, um... We zien elkaar, we spreken elkaar. Nee, hoe uh, kunnen we meedoen aan het luisteronderzoek? Oh ja. Hoe kunnen we meedoen? Ja, ja ik, uh, er staat een hele mooie link op de Facebookpagina pagina van ZFM. Ook op de website natuurlijk. Uh, en daar uh, kun je de enquête invullen. Het duurt ongeveer 10 minuutjes en uh, ik ben er ontzettend bij gebaat. De gemeente ook, CFM ook. ook. Eigenlijk iedereen. Ik zeg nu al, tot over twee weken. Tot over twee weken, ik, ik vond het leuk. Dankjewel Fabienne. Ook op de CFM app kan je heel eenvoudig meedoen aan het uh, luisteronderzoek. Kijk even in het menu op de app, onder uh, luisteronderzoek. En vul de vragenlijst nu in. Zijn we je zeer dankbaar als je dat doet. Tot aan het nieuwe en weer van drie uur. Deze was Jean-Paul, met Clean Bandits. She works tonight by the water.